Vuur. met het NWS-journaal. De reddingsoperatie in de Indiaanse stad Mahat is na 33 uur stopgezet. Maandag stortte een appartementencomplex in. Reddingswerkers hebben 78 mensen levend onder het puin vandaan gehaald... onder wie een jongetje van vier. 16 mensen overleefden de ramp in India niet. Hulpverleners hebben inmiddels geen hoop meer dat ze nog overlevenden vinden. Zeker vijf mensen worden verantwoordelijk gehouden voor de ramp. Ze zijn aangeklaagd, onder wie de bouwer de architect en de aannemer van het gebouw. Vakbond FNV eist via de rechter een contract voor onbepaalde tijd... voor twee maaltijdbezorgers van Deliveroo. Ook wil de vakbond dat de twee achterstallig loon krijgen uitbetaald. De bezorgers willen met een contract meer zekerheid. Een rechter oordeelde vorig jaar al dat bezorgers schijnzelfstandigen zijn... maar Deliveroo ging daartegen in hoger beroep. Ondanks de opgelopen spanningen met Turkije... houdt Griekenland vanaf vandaag een driedaagse militaire oefening... in de Middellandse Zee, samen met Frankrijk, Italië en Cyprus. Eerder was er ook een Griekse oefening met de VS bij het eiland Creta... en een oefening met Frankrijk twee weken geleden. Turkije is hier niet blij mee. De Turken en Grieken liggen op ramkoers... omdat beide landen zoeken naar olie en gas in betwiste wateren. Turkije heeft ook ruzie met Cyprus en Egypte... over de locatie van aardgasvondsten. Vlak voor de Eerste en Eredivisie weer van start gaan roepen de KVB en de profclubs in een advertentie in het AD stadionbezoekers op zich aan de coronaregels te houden, zoals niet zingen en juichen. Ze waarschuwen dat er anders mogelijk nog minder toeschouwers bij de wedstrijden mogen zijn dan nu al het geval is. De Eerste divisie begint dit weekend, de Eredivisie, op 12 september. Het weer, het nog altijd stevig, aan de kust soms stormachtig. De wind neemt vanavond, vanmiddag langzaam af. Vooral in het noorden en oosten blijft het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Morgen geregeld zon, later op de dag kans op een bui. En dan zo'n 21 graden. Dit was het NBS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Forgot tomorrow So